Oudje van Bos, Skaggs uit 1977, what can I say? Nou, wat zou u hiervan zeggen? Een uh, jaar lang, elke maand, zeg maar gratis 1000 euro op je rekening krijgen. Bij wijze van experiment is dat binnenkort weggelegd voor een stadje... voor Frans Kerver, die zit tegenover me. Dag Frans. Dag. Je bent de eerste Nederlander die een zogenoemd basisinkomen gaat krijgen op deze manier... Ja. Het is een bedrag uh, dat je sowieso krijgt. Daarnaast kun je ook nog gewoon werken. Uh, en het is een experiment. Later volgen meer mensen die uh, dit willen gaan doen. Er moet wel geld voorkomen. Uh, want dat geld, dat is er nog niet, Frans. Nee, maar ik ben heel optimistisch. En uh, we zijn uh, volgens mij woensdag... Uh, hebben we bijvoorbeeld een Facebookpagina aangemaakt... En die had binnen één dag meer dan 300 likes. Ja, en op allerlei fora zie je dat het, uh, het hele idee van een basisinkomen enorm leeft. De bedoeling is dat mensen via crowdfunding, dus gewoon uh, als gullegave, uh, meewerken aan dit idee. En het idee is eigenlijk toch een, een, een andere wereld maken, een andere maatschappij maken, een andere manier van met elkaar omgaan, een andere basis sociale zekerheid creëren. Ja, wij denken dat de tijd daar uh, rijp voor is. Dat uh, de manier waarop uh, nu alles georganiseerd is... Uh, heel erg uh, in een strak, uh, nauwkeurslijf zit. En ideeën achter, de uh, achter het basisinkomen is ook uh, ja, dat mensen... ...op een andere manier ja, eigenlijk de vrijheid hebben om de dingen te kunnen doen die ze willen doen. Dat, ze, dat mijn ervaring eigenlijk is dat mensen heel graag heel veel dingen doen. En ook graag dingen voor elkaar doen. En ook heel graag dingen met elkaar doen. En dat we op die manier, uh, nou ja, je zou bijna kunnen zeggen... Uh, ...ja, de samenleving wat uh, ontstressen. Maar dan geef ik jou geld. En wat krijg ik daarvoor terug dan? Uh, door te doneren. De, uh, uh, als het goed is gaat de website uh, vandaag online. En zondag is er een uitzending van VPRO Tegelicht Waar dit idee ook verder uh, en breder uh, wordt toegelicht. Door te, no uh, door te doneren. Dan uh, laat je in ieder geval merken dat je het idee ontzettend steunt. En in die zin is uh, onsbasisinkomen.nl, Ik noem het nog maar een keer. Um, maar nou ook een soort test maar, voor à, être... uh, Edwin... hoeveel Edwin... mensen dit idee eigenlijk steunen. Ik weet dat je ook communicatiedeskundige bent, maar uh, dat, is, dat komt mooi uit. Maar, uh, nou, dat noem ik, ik het van... nog van... Maar, maar een keer. www.onsbasisinkomen.nl Ja, dat niet te Nou, Dat communiceert niet echt natuurlijk zo. Maar Edwin zegt van oké. Edwin zegt, ik stort een tientje. En wat heb ik daar aan? Uh, je hebt er zelf in directe zin. Uh, ja, je kunt zeggen. Ja, wat heb Dientje ik het? Nou ja, je, je laat in ieder geval merken. Frans, hartstikke tof dat jij uh, eigenlijk ja. voor ons de, de kastanjes uit het vuur ja. haalt. Uh, nou, nou oké, okay, advocaat van de duivel. Ga lekker thuis zitten, Frans. Je krijgt hier geld van mij. Klaar. Uh, dat zou ik kunnen doen, hè? Hm. Ja, ja, ja. ja het, eh, dat... want het principe van het basisinkomen is onvoorwaardelijk. En dat is ook niet voor niks. Omdat uh, het idee erachter, wat je nu heel veel ziet, is dat uh, uh, mensen krijgen bijvoorbeeld uitkering, maar moeten allerlei paparas... Nou ja, heel veel mensen die in die situatie zitten, voelen heel erg hete adem in ja. hun nek. Ja. En voelen zich eigenlijk, als je het heel uh, plat zwart-wit zegt, de tijd is krap, vernederd. Uh, basisinkomen is onvoorwaardelijk. En gaat er eigenlijk uit dat je wantrouwen, dat je eigenlijk van wantrouwen. Naar vertrouwen gaat. Dus Erwin, ik weet niet of je het tientje gaat stotten. 100 euro mag ook. Maar eigenlijk zeg je dat ook. Ja, Frans, ik vertrouw jou. Volgens mij doe jij toffe dingen. En ja. ik steun je. Maar toch. En die 100 euro, eh, daarmee eh, eigenlijk stot je 100 euro in het vertrouwen denk, in de maatschappij. Denk, ja, dat snap ik. Dat is heel nobel. Ja, snap je maar, het? Ja, nee, ja, uiteraard. want soms heb ik best moeite om uiteraard. mijn punt duidelijk te maken. He? Nou nee, maar kijk, we leven ook in een land... Uh, voor wat hoort wat. Dat is ook een, een, ik denk dat je die cultuuromslag niet zomaar bereikt, hoor. Het is, het is eigenlijk de gedachte... Uh, geef iedereen een, een basis waarop die kan leven. En dat is dan die duizend euro. Ja. En, en dan, dan wil je die mensen daarnaast... de mogelijkheid geven om dat te doen... waar ze goed in zijn, wat, wat ze leuk vinden. Maar hebben we dan nog steeds... Uh, een wereld die werkt, denk je? Als het anders uh, Ja, uiteraard. Als ik zou denken... ja, het uh, is een heel goed idee, maar daarna functioneert de wereld niet meer... dan zou het natuurlijk geen goed idee zijn. Uh, uh, uh, uh, uh, wat Erwin zegt, wat voor wat hoort wat... dat zit heel erg diep in uh, met name de Nederlandse ja, cultuur. Ja. Als je kijkt naar experimenten die daadwerkelijk zijn gedaan in Namibië in Pakistan... Uh, bij mensen die echt straatarm waren... In Duitsland? Uh, uh, nou in Duitsland heb je het voorbeeld van Michael Boomeier. Dan zie je dat de mensen die... een toelage of een basisinkomen in welke vormen ook krijgen... zie je dat die... Uh, er worden allerlei dingen uh, onderzocht en geconstateerd. Minder ziekte. Uh, ze gaan soms inderdaad minder werken. Maar dat betekent dat een ander misschien daardoor werk heeft. Uh, ze zorgen beter voor elkaar. Er is minder diefstal, minder criminaliteit. Uh, uh, ja, Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. En of dat waar is, dat weten we natuurlijk ook helemaal niet. Maar het is, het is in ieder geval dusdanig de moeite waard... dat wij denken, dit moeten we gewoon uitproberen. En We ja, je... moeten uit de bestaande kaart en nieuwe dingen proberen maar, om inderdaad te kijken van, klopt het allemaal? Maar Frans, nou ben jij een, een aardige kerel, enthousiast. Uh, ik, ik, als ik jou aankijk, denk ik van, oh, ik, ik, ik geef dat geld. Oké, okay, hoeveel maar, geef maar, jij? Maar het sterft van de uh. mensen... Frans, het sterf van de mensen. Uh, die, die op eigen gewin uit zijn. die niet zo in elkaar zitten als jij. Moet, kunnen die ook meedoen? Zonder dat het een heleboel spaak loopt. Ja, ja, want even een mooie. Ja, nee, maar even de, Ik denk, uh, overigens, persoonlijk zelf. even... Te, uh, ik heb helemaal niet de ervaring. dat het sterf van de mensen. die op eigen gewin uit zijn. Uh, maar het is onvoorwaardelijk. En vertrouwen is dus ook uh, vertrouwen. dat de meerderheid. Goh, en Dat is dus eigenlijk niet alleen vertrouwen, maar dat is ook uit eerdere experimenten gebleken. De meerderheid is de goede trouw. En de mens is zowel het, tot, misschien wel tot het kwade geneigd, maar ook tot het goede. En uh, uh, het hele idee van een basisinkomen is, is misschien wel dat je juist die goede kanten... Ah, maar dat weten jullie ook, die CEO om je heen. Dat je die, die, die goede kanten, dat je die meer ruimte, meer kans geeft. Mm. En het omgekeerde zoals het nu is... dan lijkt het erop dat je juist misschien wel... Uh, uh, want ik ben natuurlijk niet naïef. Maar misschien is het nu wel zo dat we ju juist het slechtste in de, in de mens naar boven halen. Ja, als je weinig geld hebt, dan word je jaloers. Kijk je anders naar andere mensen. En uh, ga je misschien dingen doen uh, die je eigenlijk, nou ja, misschien wel helemaal niet wou. Ik denk dat je de handen in Den Haag die ervan op elkaar krijgt met de huidige regeringscoalitie. Participatiemaatschappij, past het mooi bij? Bezuinigingen? Ja. Dat is natuurlijk uh, dat is een heel goed punt dat je Want Er is natuurlijk één, uh, um, een moeilijk ding met die participatiemaatschappij. De boodschap die de regering steeds uitzendt is van... Uh, alsof wij uh, uh, luie mensen zijn die een schop onder de kont moeten krijgen... om wat meer vrijwillig voor de buurvrouw, voor de oma, voor de kind moeten zorgen. Als je kijkt wat mensen doet, doen in Nederland... Ik denk in Nederland dat het een van de landen is waar de meeste, heel veel vrijwilligerswerk wordt gedaan. Als je kijkt, was er onderzoek twee weken geleden over mantelzorgers. Dan zie je bijvoorbeeld dat mantelzorgers die twee jaar langdurig voor iemand moeten zorgen. Een enorme stijging in ziektepercentage. Ziekte dus de boodschap in de participatiewet lijkt een beetje van nou, we doen niet genoeg. Terwijl de werkelijkheid is dat mensen ontzettend veel doen. En die participatiewet... Uh, uh, uh, nou ja, uh, als je het plat zegt, zou je kunnen zeggen... Uh, het maakt ons tot staatsvrijwilligers... in plaats van dat het ons de ruimte geeft om die dingen te doen... die we ja, inderdaad snap. graag willen doen. Snap. Ik zeg heel je vaak, moet, van, van, er, is een, er, is, er is werk zat, er zijn geen banen. Dus die participatiewet die biedt inderdaad de mogelijkheden met een basisinkomen om een samenleving te organiseren... waar we eigenlijk min of meer weer op een meer logische manier... en vanzelfsprekende manier voor elkaar kunnen zorgen. Hé hey, Frans, je praat als brugman, man. Daar zou je werk van moeten maken. Uh, dit is ook mijn werk, hè? Daar kun je, je, je ook tuin mee verdienen. Weet ja. je dat? Ja, maar ik wil nou even weten van jou, hoeveel wil je start? Uh, we, we, nee, we jo, gaan. We hij gaan geeft even dan wat, geen antwoord. We gaan even wat, ik, ik ben hier uh, in een andere rol vandaag. Sorry, uh, ja. Uh, <laughs> ik daag je een beetje uit, hè? Hoe, hoe, ga, je, uh, hoe ga je dit verder organiseren? Want je, je hebt een organisatie achter je staan, Mies Lab, hier in Groningen. En uh, die houden zich meer bezig met dit soort uh, uh, maatschappijveranderende uh, experimenten. Uh, hoe, hoe kunnen mensen hier zometeen mee in contact komen? Hoe kunnen ze eraan meedoen? Uh, dankjewel. je uh, wel. Uh, vandaag gaat de website online, als het goed is. onsbasisinkomen.nl Daar zal alles op staan. Er is een Facebookpagina, onsbasisinkomen.nl Er is een Twitteraccount, onsbasisinkomen.nl uh, We hebben op dit moment een campagneteam van acht mensen... Uh, allerlei heel verschillende mensen. Verschillende pluimage. Uh, zondag is de uitzending. Kijken na de uitzending start de crowdfunding. Maandag komen we weer bij elkaar. Als campagneteam. En dan zullen we. Wat natuurlijk hartstikke mooi is. Want we willen de kring zo breed mogelijk maken. En iedereen die denkt van. Ik vind het een hartstikke tof idee. ik wil daar ook aan bijdragen, die, uh, nou ja, goed, ik roep het maar vast, die nodig ik nu vast uit. Maandagavond, 8 uur, komen we bij elkaar op tuin in de stad. En dan gaan we kijken, wat is er gebeurd na die zondag, en hoe gaan we verder, hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen betrekken bij die crowdfunding, maar, okay. uh, en ook bij, bij de ideeën Volgens en punt, de discussie. Punt zetten? Ja? Oké. Okay. Okay. <laughs> we zijn heel benieuwd of het gaat werken, net als jij, en uh, ja. succes gewenst. Dank je wel voor jullie tijd en aandacht. Frans Kerver.